Het weer vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbanken rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, het eerst in het zuiden... en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het was een normale avondspitswil. Gebeurde aan het eind van de spits een aantal aanrijdingen. Er staat nu bij elkaar nog 39 kilometer file. Daarbij valt op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de Raasdorp nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Veenendaal West en Alfred wageningen 6 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer onderweg naar Arnhem kan het beste omrijden vanaf Knopend Lunette via Amersfoort en Apeldoorn. Verder nog op de A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Gorkum en Siedicht Oost 3 kilometer.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 ...waar je niet aan zou denken. Opel Insignia. De beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel. leven auto's. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden. Bedrijfshallen. Winkelruimtes. Horecagelegenheden. Of bouwgrond. <tossimus> Vind de ruimte voor uw onderneming. Op fundainbusiness.nl. Dit is Radio 1, de NTR. En Dames en heren, goedenavond. Morgen begint in Amsterdam het ITVA... het belangrijkste documentaire filmfestival ter wereld. En tussen de honderden documentaires zit een parel van eigen bodem. Beer is cheaper than therapy. Waarin onze gast- Amerikaanse soldaten portretteert... die als bejubelde helden terugkeren uit de oorlog. Maar vaak kampen met angst, twijfel en verdriet. Hier is Simone de Vries. Uw presentator is... Jelly Brouwer. Simone, tegen je geliefde... die ook de editor is uh, ja. van de film... heb je gezegd uh, dat dit je laatste film is. Klopt. Dat je nooit meer een film wil klopt. maken. Dat klopt helemaal. <lacht> ik was, de spanning en de stress... ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik ben twee jaar... Ik ben bijna, ja, bijna 2,5 jaar mee bezig geweest. En ik heb nog nooit zoveel van mezelf uh, gegeven. Gegeven? Was, ja, gegeven. Ik ben gewoon helemaal uitgeput ervan. Het klinkt heel overdreven misschien denk ik dat ik het zeg, maar het was. Uh, Want je heftig. zei het op het moment dat de film af was, waarop je zou denken: van dan is iemand ja. heel erg opgelucht, klaar, ja. het is gelukt. <laughs> maar jij zegt dan nooit. Nou, meer. Ik had, nee, dat heb ik nog steeds. Gek, hè? Ik echt denk ik, nou ik. Uh, ik weet niet wat het is. Het is ook zo. Uh, het ging me zo aan het hart. Ik dacht, je moet ook wel een beetje weer iets vinden wat me zo raakt. Snap je? Het ligt ook niet iedere keer maar zo uh, op want straat. Vooral dat maakte uh, uh, het maken van deze film zo zwaar: dat het je zo raakte. Ja, dat moet wel. Want anders kan je er ook nooit zo lang mee bezig zijn. En. Uh, ik weet niet, ik had... Uh... Waar denk je dan trouwens onmiddellijk aan? Welk beeld heb je dan voor ogen? Of welke jongen of welke man heb je dan voor ogen? Als je, als je zegt, oh, dat is jouw telefoon natuurlijk. ik oh, ga nu al bellen. Uh, <laughs> nee, de allereerste keer dat ik er met een veteraan in aanraking kwam... een Amerikaanse veteraan... Um, was in uh, Portland. Toen ja? was ik aan het filmen voor een andere film die ik aan het doen was. Uh, um, Touch me someplace I can feel. Raak maar waar je voelen kan. Ja. Raak me maar, ik voel het wel. En... Over de cartoonist John Callaghan. Precies. Maar je die... een gouden kalf mee, won. Ja, ja, ja. wat <laughs> er die... zijn. <laughs> en die, uh, we waren op straat aan het filmen: Point of Views van de hoofdpersoon. Want die zat alleen maar de hele dag in zijn rolstoel te kijken naar andere mensen. Dus wij filmden dat. En ik, ik vroeg een jongen die in een bar zat: Kan jij misschien even net doen of je aan het bellen bent hier? Want het is mooi voor het shot en zo. Hè? Dus hij ging aan bij die telefoon staan en wij filmen. En toen had hij een heel gesprek, zag ik. En toen vroeg ik hem later, met wie bel je dan uh, nu ineens? Ze zei hij, ja, ik wilde heel graag met mijn beste vriend praten... die in mijn armen is gestorven in die hak. En toen stond ik echt zo, oké. Okay. Ik wist echt even niet wat ik moest zeggen. En toen haalde hij een beetje zijn schouders op en toen zei hij, ja... oké, okay, dan ga ik nu maar weer naar de bar. En toen slofte hij naar de bar. Een oh. jongen van 22. En het was 12 uur middags of zo. En hij ging terug naar zijn bier. En toen dacht ik, ik weet nog dat ik dacht, hoe moet die jongen nou verder met zijn leven? Hoe, hoe gaat hij verder leven? Het raakte mij gewoon heel erg. Mm. Dat, dat beeld ja, ja, ja. van die jongen die slofte naar die bar. En ik dacht, hoe komt hij hier ooit weer bovenop? En uh, hij was dus ook echt aan het bellen. Nou, aan het praten was hij met die vriend. Die er niet meer was. Die er maar gestorven was. was in zijn arm. Ja. En dat vond ik wel heel heftig. Uh, Wat en dat was... beelden dat iemand je dat ook zo vertelt. Nou ja, terwijl je met iets totaal anders bent. Recht of? zo. Dat is wel. Dat herken ik wel. Heb ik later ook vaak meegemaakt. Dat veteranen dan. of mensen misschien die zoiets hebben meegemaakt. ook heel graag. zo hard in je gezicht willen zeggen. om te kijken hoe je reageert. Weet je wel? Omdat ze vaak idee ideeën. Dat ze niet gehoord worden. En als je er dan naar vraagt. dan krijg je ook echt een volle laag. Ja, ja. Zoals mensen die net geopereerd zijn. sterk nou, de behoefte hebben om hun wond te vast laten. vast, zoiets. Ja. Ja, ja. Bekijk je het nieuws uit die oorlogsgebieden nu ook anders. sinds je daar tweeënhalf jaar je zo in hebt verdiept? In, in... Ik heb wel vaak het idee. als er dan weer mensen omkomen. ik denk, hé, hey, dat kan die zijn of die. waarvan ik weet dat ze weer naar Irak zijn, of Afghanistan. Dat is, dan, dat Wie is van die van de gek. personages uit je film? Er is niet één hoofdpersoon. Het, nee. het is echt een, een, een, palet. een palet, zo noem je <laughs> Zocht het woord. Een palet van allemaal jongens en mannen eh, die je hebt gesproken. Ja. Um, is er één die nu in Irak zit, Afghanistan? Nou, de allereerste. De allereerste, die vertelt die, uh, dat hij in Irak is geweest... Uh, Gaat hij ook uh, nu en weer naar Afghanistan? En. Ah, uh, oh, dat is dan helemaal niet erg. En uh, ja, ik werk met helikopters en uh, dit en dat. En ik ben helemaal niet bang, zegt hij. En uh, hij heeft net een baby. En zo hartstikke in orde, want uh, ja, hij heeft tenminste brood op de plank. En zo. Nou, hij zit daar nu. En aan hem moet ik wel eens denken, ja. ja. En hij vertelt dat terwijl hij daar wat met die uh, rare, lelijke auto's. Uh, ja. <laughs> ja, hele ja, lelijke auto's. Nou, op vrijdagavond hangen ze daar dan rond met auto's. en uh, gewoon jongensdingen. Ja. En uh, doen heel nonchalant over uh, de, de volgende vol uitzending waar ze dan op moeten. Wat wel, ja, dan in het licht van wat je daarna allemaal nog hoort, natuurlijk best wel wrang is. Ja, want de film begint eigenlijk redelijk nonchalant met, met deze uh -huh. jongen. Ja. En het wordt alsmaar erger en naar ja. geestiger. We hadden en uh, enger ook. De editor en ik, Mario dus, de Steenbergen, we hadden al gauw bedacht dat de opbouw moest zijn. Erg, erger, ergst. Dus dat je... Nou, het is heel erg en dan wordt het nog erger. En als je het niet verwacht, wordt het nog erger. Ja, dat je denkt, het kan niet erger. Ja hoor, het kan nog erger. En dat iedereen naar de, na de hand echt zit van... Jezus, uh, ik voel me helemaal niet goed. Dus je gaat er absoluut niet met een happy gevoel uh, eruit of zo... Nee, is ook niet de bedoeling. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Goed, nou, we gaan er zo over spreken. Hier ligt, uh, of daar ligt de tegel met de vraag die beschreven kan worden. En luisteraars uh, kunnen zich mengen in, uh, in ons gesprek. Uh, misschien dat mensen wel iets willen opmerken over de veteranenwet... die eind oktober werd aangenomen. Want er ja. is eigenlijk heel weinig media opheffen over geweest. Hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. RadioKunststof.nl, daar kunnen mensen hun vragen en opmerkingen kwijt. Heb jij enig idee hoe dat komt, dat daar ja. zo weinig... Uh, media-aandacht ook voor is geweest? Ik ben daar wel erg mee bezig geweest, sowieso sinds ik uh, hiermee bezig ben. Dat in Nederland, sowieso niet veteranen, maar ook militairen... dat daar echt helemaal geen uh, aandacht voor is, uh, behalve als het heel negatief is. Maar het is, het is dus weinig animo, merk ik. Um, en ook die veteranenwet, ik weet niet waarom dat is... Ik probeer daar nog achter te komen. Leg even uit. De veteranenwet is dus om uh, um aandacht te vragen voor de veteranen... en ze ook uh, um ja, te uh, uh, steunen ja, als ze terugkomen. Ja, de vraag is altijd wie dat moet bieden. En uh, Defensie kan het bieden, maar ook uh, de overheid kan het bieden. En de vraag is wat is beter? Dus daar hebben ze nu over besloten dat het beter is als de Defensie dat niet doet. Maar de overheid het doet. Nou ja, het idee is. Tenminste, het kan ook een geldkwestie zijn. Dat weet ik dus niet. Hè. Ik weet niet precies wat daarachter steekt, maar ik begreep dat uh, PvdA is daar erg mee bezig geweest. Dat ze ook wel geloven. En die dat heeft het, de Veteranenwet aangezwengeld weer. Dat het ook wel erg zou helpen met reintegratie. Maar ik weet niet of dat waar is. Laten we het eerst over je film hebben. Dan komen we daarna nog weer terug bij de Veteranenwet. Want je hebt uh, de film trouwens gisteren ook uh, vertoond hè, in Doorn. Uh, mm. Bij de veteranen. Uh, aan een besloten groep veteranen. Aan ja. een besloten ja. groep. Eerst nog even uh, uh, om jouw uh, nade voor te stellen. Dus, want je, je bent plotseling in die wereld van die veteranen en ja. de soldaten gedoken. Maar eigenlijk ben je de vrouw okay. van... Uh, de, de prachtige uh, kunstenaarsfilms, uh, zou je kunnen zeggen? Je hebt de, het portret over het portret over Rutger Hauwer uh, ja. gemaakt. Uh, je hebt ook een film over Kamagurka gemaakt. Ja. En uh, we noemden net al Raak me waar ik voelen kan. Uh, een film over de cartoonist uh, John Callahan, waar je dus een Gouden kalf uh, mee won. Hoe kwam je ertoe uh, met deze films in je achterhoofd om je in de wereld van die soldaten te storten? Simone de Vries. Dat heeft te maken met die ontmoeting die ik net beschreef, ja. wat mij heel erg raakte. En als je dat eenmaal dan hebt, als je geraakt bent door iets... dan komen ook allemaal dingen op je pad die dan ineens daarmee te maken hebben, lijkt het. Het was natuurlijk altijd al zo, maar dan zag ik het niet of zo. Mm -hmm. En uh, er zijn gewoon een aantal dingen uh, gebeurd. Ik weet niet uh, dat ik mensen tegenkwam, veteranen of ik ben een... Um, Iemand heeft me in contact gebracht met een tatoeërist die uh, soldaten tattooerde vaak. En zo is het gekomen. En ik moet zeggen, ik heb ook wel met het idee gespeeld om bijvoorbeeld over één of twee soldaten iets te maken. Maar gaandeweg kwam ik gewoon terecht in die stad. En het was eigenlijk. Uh, Killeen, Texas. Killeen, Texas, een legerstad. Die ligt bij Fort Hood. En daar wonen echt heel veel uh, militairen. Ongeveer zo groot als de stad Utrecht? Ja. Of de provincie Utrecht? Nou, dat weet ik niet. Maar... Heel groot. <laughs> het is echt heel groot. En, uh, maar die basis uh, ligt dus naast de stad. En de militairen verblijven vaak in de stad. En ik, ik werd heel erg uh, gegrepen door de sfeer in die stad. En toen ben ik gaan denken... Ja, ik kan me wel weer op één persoon richten. En dan een verhaal voor je te vertellen. Maar ik vond het ook wel heel spannend om... Ze proberen ja, zelf een compositie te maken met ingrediënten die ik dan moest uitkiezen. Snap je? Dat ik veel meer werd gedwongen om... Uh... Zelf een verhaal te vertellen. Ja. In plaats precies. van het verhaal door die één of twee hoofdpersonen Klopt. te laten vertellen. Ja. Dus het was eigenlijk ook een, iets spannends voor jezelf. Ja, van, laat ik eens een ander soort film maken. Ja. Uh, nog even terug, want je vertelde net dat heel indringende verhaal... over die jongen die je tegenkwam. Mm -hmm. Heb je zijn nummer eigenlijk gelijk genoteerd? Of, of nee. was dat het verhaal en dat, daar bleef het bij? Ik was toen me niet zo van bewust dat het zo'n uh, zo indruk had gemaakt. Toen ben je naar Texas afgereisd. je zou het hebben. Waarom heb je gekozen voor Amerikaanse veteranen en niet voor Nederlanders? Um, omdat ik ten, ten eerste het beeld heb van Amerikaanse soldaten... Uh, of had, moet ik zeggen. Als een soort trigger happy. Uh, zo worden ze vaak afgeschilderd. Uh, trigger happy idioten die niet weten wat ze aan het doen zijn. Ik dacht, nou, dat, daar moet meer achter zitten. Ik heb altijd het idee dat dat bij Nederlandse militairen dat toch anders is. Weet je, dat, ik weet niet. <lacht> nou, dat we leggen ze niet. Meer weten wat ze aan het doen zijn of zo. Uh, maar. dat ze onze taal spreken? Nee hoor, nee, maar. Ik weet het gewoon, in Amerika is vaak het beeld van de wereld een beetje induidig. Uh, uh -huh. uh, gericht op hun eigen, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, nou, ik wil niet te erg generaliseren. Want het... Doe maar gewoon hè, want dat was het beeld dat je had en dat heb je bijgesteld. Dus dat was het beeld dat je had. Ja, dat, het beeld wat ik had was dat ik een keer zag in een documentaire... dat die soldaten voor het eerst Afghanistan binnenvielen... Helemaal overdonderd waren door het feit dat ze ook mobiele telefoons hadden daar. Ja. Echt, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat je zag, zo, nou, ik zag net iemand met een mobiele telefoon en, nou, en auto's. en zo. Ze, nou, ze dachten gewoon dat ze naar een soort uh, woesternij gingen... waar half wilde woonden, die ze wel eventjes de les zouden leren. Dat beeld. Die domme spierbundels die ontdekken dat er buiten Amerika ook nou, nog een leven Dat is wel een beeld wat hm. me is bijgebleven. En zij hebben vaak voor hele lange tijd niet uh, gehoord natuurlijk, hoe het echt zat. Het werd behoorlijk goed uit de media gehouden. En uh, de, de reden dat ik die film daar wilde maken... is omdat visueel gezien is die stad gewoon heel erg um, uh, pro-army. Dat kon ik heel goed laten zien... Wat heel erg in contrast is met hoe die mensen uit mijn film zich voelen. En dat, dat vond ik wel mooi. Beschrijft dat dus, visueel gezien pro-army. Dus de, de, de, je kon veel beelden laten zien van... Ja, uh, iedere winkel heeft op de ruit staan heel groot... We support our troops. Of welcome home heroes. En in de supermarkt um, hangt heel groot... Um, thank you to our soldiers, met allemaal lachende soldaten... of een soldaat die net een kindje helpt of zoiets. Weet je? Dat is een heel beeld wat erin gerampt wordt... van uh, de soldaten doen, doen goed werk en ze zijn allemaal helden. En het is heel moeilijk om je in die stad te bewegen... als je je dus helemaal niet zo voelt. Of als je daar je vraagtekens bij hebt uh, bij dat beeld. En dat wordt heel erg in stand gehouden. En dat vond ik gewoon een mooi... Uh, ja. Visuele arena ja, zeg maar, ja, om, ja. Ja, om die tegenstelling te bereiken. Je had het net over uh, die tattoo-artist, die ook een rol heeft in je film. Een uh, prachtige vrouw met heel geblondeerd mm -hmm. uh, haar. Uh, begon het daar nou in eerste instantie? In, in die, uh... Ja, die tattoos op zich ja. heel belangrijk geweest voor de film. Leg dat eens uit, want wat gebeurt? Wat is dat voor vrouw? Voor de, nou, voor de ik, ik ging dus naar Kielen en ik had geen idee waar ik moest beginnen. Behalve dat ik op zoek was naar iets te vertellen via die tatoeages. Omdat ik had gelezen dat uh, ze vaak die soldaten die tatoeages gebruiken... Of voor de verwerking van uh, verdriet of uh, uh, uh, grief. Ik kan even niet op het woord komen. Ja, rouw. Ja. En dat sprak mij heel erg aan. Ik dacht, oh, het is mooi, dat kan je dan laten zien. En... Um, dus ik ben al die tattoo-shops daar afgegaan, want ik wist niet waar ik moest beginnen. En nou, ik werd echt aangekeken alsof ik helemaal gek was. Als ik daar binnenliep en uh, werd zo aangestaard. Ja, soldiers en feelings. En weet je wel, dat is echt. Soldiers en echt feelings. Al, <laughs> nee, ze dachten <laughs> echt dat ik gek was. En, en dat, want dat, dat, dat hele stoere en zo, dat, dat wordt daar heel erg in stand gehouden. Totdat ik in die ene tattoo-shop kwam met die vrouw. De hele uh, bijzondere vrouw. En die begreep natuurlijk meteen waar ik het over had. En toen ben ik ook echt daar. Ze hebben mij echt geadopteerd, bijna. Uh, en ik heb zoveel tijd daar in die tattoo-shop doorgebracht. En dat is zo'n belangrijk. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Hangplek waar iedereen komt. En er wordt zoveel getatoeëerd ook. Uh... Want wat laten ze precies op hun lichaam uh, zetten? Dat zijn ja. dus. Bezweringsdingen uh, van uh, ik ben niet bang. In de woorden, al, uh, bijvoorbeeld uh, wat ik zelf heel heftig vind in de film dat twee pukkelige tieners, die in hun uh, lege uniform uh, in die tattoo shop rondlopen, zich laten tatoeëren heel groot op hun borst. Uh, Zo'n. Zo. Uh, ik zou bijna zeggen een kippenborstje. En met hele grote zwarte letters staat er dan. Uh, Never accept defeat, bijvoorbeeld. Ja. Dat je denkt, jongen... Maar het is wel mooi als je... is trouwens gechargeerd hoor, nou, Oké, okay, het was best een mooie borst. Ja. Maar, maar het was ook wel best pukkelig. Maar, heel puberachtig, laat ik het zo zeggen. Ja. Ze waren uh, jong. Ze waren erg jong. En, maar al die, die, ja, die tatoeages erop gaat letten. Bijvoorbeeld iemand liet ook heel groot op zijn arm uh, loyalty... met de Amerikaanse vlag tatoeëren of... Um, Heel veel dingen met dood. Schedel, en herinneringsschedel, uh, teksten ook. ook ja. Aan, aan vrienden. Ja, de, ja, zeker. Ja, die heel veel. En, en wat is de functie van die vrouw daar? Want met mm -hmm. haar had je, mm -hmm. moet bijna wel een goede band. Wat, wat, wat was dat tussen jullie? Hoe, hoe... Zij, um, Louane heet ze. Zij um, haalde heel veel mensen over om met mij te praten heel belangrijk was, want de meeste mensen wilden gewoon niet. Die waren erg wantrouwig uh, wat ik dan wilde en waarom ze het überhaupt aan mij zouden moeten vertellen, allemaal. En wat het is nogal wat, hè, dat je ergens binnenstapt en je zegt: Goh, uh, met wie gaat het niet zo goed? Aha, met jou. Zeg, kan ik met jou even praten? Weet je wel, zo aasgierig is het in feite wel. Want daar was je naar nou op zoek, naar jongens, met daar die niet het niet goed nou ging. Daar was je op zoek. Nee, dat was gewoon het wel best wel heftig. Ik moest vaak denken ook aan dat boek. Uh, titel is volgens mij: Anybody here who's been raped who speaks English. Dat gaat over een uh, vluchtelingenkamp. Dat heeft een journalist geschreven dat hij dat een andere journalist hoorde zeggen. Gewoon een in het rond. <laughs> en ik dacht van ja, daar heb ik wel vaak aan gedacht. Dus. <laughs> Anybody here who's been traumatized and uh, wants to be filmed. Dat je echt zo. Zo lullig is het wel. Waarom was je speciaal daarnaar op zoek? Naar jongens met wie het slecht gaat? Omdat ik wilde laten zien um, hoe moeilijk het is um, om nadat je zoiets hebt meegemaakt, dus in een oorlog bent geweest waar je eigenlijk uh, geen idee had waar je naartoe ging en misschien wel heel vreselijke dingen hebt gedaan, um, hoe moeilijk het is om dan weer gewoon in het gewone leven te leven. Want het wordt wel van je verwacht. Hè? Je bent terug en dan zo, nou, je bent terug, moet je even uitrazen en zo. En daarna kan je gewoon weer je leven oppakken, toch? Zoiets. We kunnen één <laughs> jongen even laten ja. horen uit de film. Hij is uh, 22 jaar, dat vertelt hij ook. Ik ben 22 jaar oud. En ik moet 30 mensen uh, the, the same thing that you were given badges for over in Iraq, uh, you know, you would have you considered a serial killer over here, and that's, you know, that's a very weird thought to have running around in your head. In the morning, you know, it's, it's very easy to sort of uh, think bright, happy thoughts and sort of put a correct kind of uh, spin on it, but when it's dark, Going to sleep or late at night or tired, it's not as easy. Ja, ja Simone de Vries. Ja, deze oh. jongen ziet er uh, trouwens nog redelijk monter uit in, in vergelijking met. Uh, je met ziet de anderen. Hem niet. Je ziet hem niet. Nee, wat je ziet is, is uh, een andere jongen. Andere jongens. Het zijn. Uh, Ach, wat gek. Ja, nee, het is uh, een drie jongen met dat een beetje nee. met een baardje. Nee, en, uh... nee, nee, je ziet uh, hierbij beelden van een disco. Ja van jongens die heel erg bezig zijn met het hebben van heel veel lol en heel veel drinken. Ja. En oh en de jongen die ik voor ogen heb, is ja. een, jongen, een andere jongen die is iets anders stelt vlak voor. Ja. Maar goed, hij had het ook kunnen zijn. Dat is nou juist allemaal inwisselbaar. Maar deze jongen wilde niet in beeld. Deze wilde niet in beeld, nee. Omschrijven mus, wat, wat wie, wie, wie is dit? 22 jaar hij heeft dus 30 mensen vermoord. Uh, zegt hij ja? Zegt hij? <laughs> nou, dat ook, nou, nee, ik betwijfel het niet hoor, maar ik heb wel veel contact gehad met ook met mensen die uh, werken met uh, militairen en veteranen. En de, een van de eerste vragen was, die, of adviezen was wie moet je alles geloven wat ze zeggen? Hm. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik wou erbij zeggen, zegt hij. Ja, ja. Ik geloof hem wel, hoor daar niet van. Maar ik ben er best wel heel... Um... Huiverig voor om het Laat allemaal van waar aan te nemen. Okay. Hij zegt <laughs> dan dus nog. van, ik heb 30 voor morgen, het dertig vermoord, maar dat kunnen er ook twintig zijn. Ja. Uh, ik, ik, ik, ik kreeg hiervoor een onderscheiding. Maar stel dat ik het hier had gedaan, dan was ik een seriemorgenaar ja. geweest. geweest. Uh, ochtends gaat het wel, ja. maar s'avonds, s'nachts, ja. dan uh, ja. komen de angsten en ja. de beelden. Um, hoe kreeg je contact met die jongen? In het tattoo shop. Hij <laughs> was ook daar? Ja, hij liet uh, uh, sterren op zijn arm tatoeëren. Dat deed hij elke keer als hij. Um, hij had, geloof ik, hij had negen sterren. en dit was de tiende. Als iemand die die kende uh, was omgekomen. Uh, dus dat was best veel. Ik weet niet of je dat meteen gedaan heeft, maar goed, over de tijd van jaren. En zo zag ik hem zitten met al die sterren. En ik vroeg, wat, wat is dat? Waar is dat voor? Hmm. En zo. En zij dus begon een beetje te vertellen. En toen. Uh, gewoon een hele gewone jongen. <laughs> die, die je gewoon uh, zo bij je thuis zou uitnodigen. Om, uh, jou op een feestje of zo. Dat, dat is, daar merk je echt niets aan. Totdat je dan met iemand echt gaat praten. En dan, dan verandert er echt iets in zijn ogen. En dan, dan zie je een blik. Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar echt... een soort dode blik, hè? Uh -huh. doods. Wat heel eng is bij zulke jonge mensen. Ik, bedoel, ik voel me wel vaak oud, maar zij zijn echt heel jong. Hè? Echt begin twintig. Um, ja, hele rare afwezige blik... waar je dan eigenlijk denkt van... oep, zal ik nu maar even weggaan? Zo, weet je, een beetje zo onheilspellend... Wat ik me wel voor kan stellen dat je in zo'n staat ook dingen doet... waar je dan later misschien spijt van hebt. Ja, wat later zo? ook blijkt in de film. bedoel, Dan Zeker. laat je uh, mannen aan het woord die... Uh... Zeker. Uh, zeer beangstigend zijn en ook heel agressief. Ja. Je hebt daar weeklang week lang, hoorden we van, uh, van je cameraman... Jans van Herwijnen, uh, <lacht> in je eentje gezeten ja. om research te doen. In een, uh, even kijken hoe die het ons omschrijft. Simone is een loner. Ze wil het eerst alleen doen. En pas <lacht> daarna mag de ploeg komen. Klopt. Ze is diep de research ingegaan. <lacht> is weken alleen in Kilien. In een shabby appartementje <lacht> gaan, <lacht> gaan zitten om daar met mensen te spreken. Ja. Hoe eng was het eigenlijk? Ik bedoel, uh, uh, als je deze jongen omschrijft en dan de blik in zo'n jongen zijn ogen ziet. Um, ik had me wel voorgenomen om echt voorzichtig te zijn. Dus, nie, dus wel sommige dingen uit de weg te gaan. Uh, dus niet s'avonds uh, met iemand in de auto ergens heen gaan. Uh, of oh, dat andere mensen niet wisten waar je was, waar ik was. Of uh -huh. Zo weet je dat. Dat heb ik allemaal laten varen. Want uiteindelijk zat ik natuurlijk toch s'avonds bij een van de gek in de auto en wist niemand waar ik was. Ik weet niet. Zo ben ik dan ook wel. Dat ik dat <lacht> gewoon toch doe. En, maar in het kader waarvan? Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Om respect af te dwingen. Dat want is daar wel. zijn ze op uit. Zijn ik bedoel, ze, ze zijn heel het, erg op uit. Ja. Ja, dat heb ik heel vaak gemerkt. Dat, uh, ik ben bij één jongen, die enge jongen die jij net omschrijft, die. Alleen thuis zit met zijn bier en zijn wapens. Ik ben op een gegeven moment naar hem toe gegaan. Alleen, uh, van iedereen zei: dat moet je niet doen." Maar dat heb ik toch gedaan, ook omdat ik heel graag hem uh, wilde overtuigen dat ik hem wilde filmen en zo. Dus uh, toen, toen ben ik bij hem langs gegaan en ik ging uh, via zijn garage naar binnen. En toen deed hij de garagedeur dicht, Liet hij dat rolluik zo rung naar beneden gaan. Toen dacht ik: Jezus, Mina. Ik kan nu geen kant meer op. Toen vond ik wel echt, dat ik echt even het zweet op mijn rug voelde. Dat ik dacht van ja, dit is echt heel stom wat ik nu doe. Hm. En nou, dus hij ging naar binnen. Hij zei ja, ik moet even kijken. zei hij nou, of mijn vrouw aangekleed is? Dus ik dacht, vrouw? Weet je wel, aangekleed. Het was allemaal zo verwarrend. Uh, ik kon niet voorstellen dat hij een vrouw had. En hij liep naar binnen en ik dacht, oh god, het bleef heel lang stil... En toen kwam je terug en zei ja kom maar binnen. Nou, er was helemaal niemand in het huis. Dus ik liep daar een beetje rond. En, uh, nou, toen zag ik godzijdank uit mijn ooghoek iemand anders zitten buiten. Dat was dus een vrouw, bleek. Aangekleed Sorry. en wel op een bankje. Ja, niet vastgebonden. En, uh, nee. <laughs> onderste boven hangen, met een prop in je mond. Ik moet je heel even onderbreken, Simone. Uh, er is verkeersinformatie. De file staat op plaats 12 Utrecht richting Arnhem. Nasleep van een ongeluk tussen Veneraal West en de afrit Wageningen nog 5 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. I... Nou ja, we, we kunnen ook even muziek draaien. maar dat kunnen we ook zo dadelijk doen. Simone de Vries, ik spreek met jou over een film die je hebt gemaakt. waar je 2,5 jaar uh, aan gewerkt hebt. Beer is cheaper than therapy. Uh, uh, je bent uh, hele lange tijd in Killeen, Texas geweest. En hebt daar gesprekken uh, yeah. opgenomen. Uh, en veteranen gefilmd. Jongens, jonge jongens, uh, in veel gevallen die in Irak of Afghanistan zijn geweest. We hoorden net een jongen van 22 die, mm -hmm. die 30 uh, mensen uh, zou hebben gedood. Of minder. Ja. <laughs> want je was ook gewaarschuwd. Ja, een paar jaar um, of minder. En ik vroeg je hoe beangstigend het was. Want met die, ja. die jongens die je hebt gefilmd uh, uh, gaat het niet goed. Nee. Uh, uh, op een gegeven moment uh, laat je ook iemand zien... die. Echt Een hele trits met uh, medicijnpotjes uh, uh -huh. aan jou laat zien. Ik uh -huh. weet, dan ik geloof wel een stuk of acht pillen. Uh -huh. Slikt hij. wat was dat voor jongen? Oh, en is hele... dat ik ze allemaal jongens noem? Doe jij dat ook eigenlijk? Doe ik ook, ja. Ja, <laughs> ja het zijn ook jongens. De meeste, dit was iemand die behoorlijk in de war was, en heel erg uh, zijn best deed om te functioneren. En het was een van de mensen waar ik dan niet bang voor was. Maar waar ik me wel dood aan ergerde. Omdat hij echt totaal onbetrouwbaar was. En uh, nou, afspraken niet nakwam. En zei dat hij dingen ging regelen. En dat het dan niet deed. En zeg maar echt een nachtmerrie voor je film. Als je, want ik vertrouwde, ik wilde hem heel graag filmen. En in het begin ging ik er nog van uit dat hij me kon helpen met dingen. en zo, Dat heb ik op een gegeven moment moeten laten varen. Omdat dat gewoon hem niet lukte. Hij wilde het wel, maar hij kon, als hij wist dat hij iets moest doen, raakte hij helemaal in paniek. En dan ging je weer pillen nemen en dan lag je weer knock-out op de bank. En dan kwam je weer niet op een afspraak of zo. Weet je? Het was een hele... Maar totaal gedrogeerd door die medicijnen. Ja, ja dat was het. Ja, ja, door die medicijnen, maar ook door um... dat kan je in de film ook zien op een gegeven moment moet hij zijn uniform. Uh... Inpakken mm -hmm. en dan raakt hij helemaal in de, klut's de stress. Kwijt. De kluts kwijt en dan gaat hij maar liggen en dan trekt hij de dekens weer over zich heen. Was ook vergeten dat ik er was. Deed licht uit. En op een gegeven moment dacht ik: Nou, ik ga maar gewoon weg. Want hij was het gewoon helemaal, was het gewoon helemaal, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, uitgecheckt. <lacht> Want het is de enige manier hoe hij dan het stop kan zetten in zijn hoofd. Geef je niet een heel gekleurd beeld door deze jongens uh, die het echt totaal niet hebben gered en uh, uh, uh, zeer in de war zijn te laten zien. Agressief zijn geworden. Mm -hmm. Want er zijn misschien toch ook wel mannen, jongens... die het allemaal prima redden en inderdaad gewoon terugkomen uit Afghanistan. En als... eventjes bijkomen en dan weer gezellig zich aan het gezinsleven wijnen. Poeh, nou, daar ben ik niet uh, van overtuigd. Nee? Nee, maar afgezien daarvan, het zal heus wel. Um, maar iemand zegt ook in de film... dat Iedereen is affected, maar gewoon in, in, in verschillende maten natuurlijk. Mm -hmm. En het leger zou ook zeggen... Uh, goh, waarom heb je je nou net geconcentreerd op al die uh, randgevallen en zo? Hè? Van, uh, ja, tuurlijk zouden ze dat zeggen. En hebben ze ook gezegd, hè? want ze zouden eerst meewerken aan mm -hmm. de film... en hebben zich teruggetrokken. Ja, omdat ik in een verzetscafé heb gefilmd... wat een grote naam is voor wat het uiteindelijk is... Het is dus echt een soort, een, hok. een soort hok met een paar jongens die ja, ternauwennood een spandoek kunnen maken. Waar ze dan twee weken over doen. Het stelt echt niets voor. Maar goed, dus, dat heet dan het verzetscafé. En de hoed. onder de hoed. Under de hoed. <laughs> ja, het is allemaal heel erg goed dat ze het doen. Maar je hoeft, je bedoelt, het leger hoeft echt niet bang voor ze te zijn. Maar ze hoorden dat we daar uh, aan het filmen waren. En toen gingen ineens alle luiken dicht. Maar waarom? Want wat is dan de trigger dat ze denken... oh, gaan we die kant op? Wat... Nou, het was wel moeilijk voor ze dat we uit Nederland kwamen. Omdat ze dat helemaal niet zegt. En wij niet echt bondgenoten zijn, zou ik maar zeggen. Zo zien ze dat helemaal niet. Wij doen er gewoon echt helemaal niet toe voor hun. Dus ze zagen het nut niet zozeer ervan ook. En afgezien daarvan waren ze behoorlijk achterdochtig... over wat voor soort film het dan zou worden... Wat ik zo ontzettend flauw vond. Want ik was echt wel van plan om... Ik wilde heel graag ook mensen filmen die heel erg geloven in hun werk en mm -hmm. missies en zo. En Die heb ik ook wel gesproken en dat vond ik echt heel interessant. Maar die wilden gewoon niet gefilmd worden en die wilden niet meedoen. Dus... Um... Toen dacht ik ook, nou ja, sterf dan nog maar. Dan ga ik ook echt. Uh, zo, gewoon... dat is toch ver verma <laughs> nou, ik vond het zo ontzettend kinderachtig. Om dan zo, ja, ik weet niet, zo laffig. En ze hebben gewoon letterlijk gezegd: uh, deze film klinkt als een film die wij helemaal niet willen zien ook. Dat, dat ik denk van, ja, wat, wat bedoel je daar nou mee? Weet je? Want je zou juist moeten kijken, al gaat het maar om een paar mensen in jouw ogen. Dat is toch heel erg belangrijk. Die, zijn, die jongens zijn ook veteranen, die hebben ook gevochten. En die, die geloven ook heel erg um, in hun land en willen het beste doen. Alleen ze, ze trekken het gewoon niet. Psychisch. Wat gebeurt er met die jongens? Want worden ze dan begeleid nog door defensie? Wie, wie schrijft die pillen voor? Of is dat gewoon de huisarts? Hoe, hoe, nee, je hebt hoe de, de, de, de Veterans Association. Waar ze dan uh, terecht kunnen. Uh, en in Amerika is het zo dat je een honorable discharge moet krijgen. Wil je recht hebben op hulp. Mm -hmm. En je kan ook dishonorable discharged worden. En dan krijg je helemaal niets. En je wordt. En wie bepaalt dat dan? Hoe, hoe... Nou, het leger. Hm. Dus dat ligt eraan als je bent geflipt en je bent om je heen gaan schieten... dan krijg je geen honorable discharge meer. Maar als je bent geflipt en je hebt verder niks gedaan... Nee, ik bedoel achteraf. Ja, als, je, ja, ja. als je terug bent van een missie ja, of zo en je kan het allemaal niet aan... je wordt gek, dan kan je ook zomaar een, uh, een, een, een, een dishonorable discharge krijgen. Wat best wel, ja, dat is heel discutabel, maar goed. Um, de VA is erg van het pillen voorschrijven, heb ik begrepen. Ze worden... Ja, en dan krijg je dus pil. gedrogeerde types die, die op een bank hangen... en waar verder helemaal niets meer uitkomt. nee. Zoals of, we zien in jouw film. Ja, nou ja, er komt wel iets uit, maar heel moeizaam. Of heel eng. Maar ik heb, ja, ik heb me daarop geconcentreerd omdat dat me het meeste deed, natuurlijk. Ik ja. Wil, ja, dat vond ik heel uh, belangrijk om te laten zien. En ik moet. Ja, ja we, we, we laten nog even één oh ja. uh, man uh, horen. Uh, ik, ik zei je net, die zich dan weer aan het gezinsleven wijde. Nou, deze man, om hem even te beschrijven. Hij is heel groot en uh -huh. heeft ontzettend veel uh, tatoeages. Ja. Is een beetje in de keuken aan het werk. Uh -huh. Misschien jou, daartoe aangezet door jou. Nee hoor. Oh nee. Hij denkt <laughs> dat gewoon uit zichzelf. Hij stond met een heel krouw. groot mes in de keuken. Ja. <laughs> en zijn vrouw en een kindje. En uh, nou, het ziet er eigenlijk, als je het alleen maar zou zien, ziet het er wel gezellig uit. Maar dan zegt hij het volgende. At the time. Uh, it was... I had a problem with people being happy because I, I'm not happy most of the time. So I was going to drive down the road here and find the first person I saw that looked happy. And I was just, well, I was going to start with them. Um, I was either going to shoot them, but I doubt that. I probably would have just beat them to death. Mm -hmm. Yeah. Hoe heet hij? Je... PJ heet hij. Het mm. is een lieve man, uh, volgens mij, in, in zijn hart. Maar heel eng geworden wel. Terwijl je dat zei... Dus dat? Hele lieve man in, zin, in nou, zijn Hij heeft hart. hele lieve ogen. En ik weet, hij, hij is echt wel... Hij uh, heeft zo'n heel lief klein kindje. En hij wil ontzettend graag hele goede vader zijn. En goede echtgenoot. En goed doen hij gaat ook naar de kerk en hij wil gewoon goed doen daarom ging hij ook naar in het leger omdat hij goed wilde doen alleen het is heel anders gelopen hij is zes keer uitgezonden geweest waarvan een aantal keer naar Irak en Afghanistan en de reden dat we hier opkwamen was dat hij vertelde dat hij net toen ik hem ging interviewen had hij een maand lang in uh, inrichting gezeten dus ik vroeg, wat, hè, hoe, hoe erg ben je er dan ja. aan toe als je een maand in een inrichting zit? Toen zei je, nou, best wel erg. En toen vertelde hij dus dit. Dat ja die, Dat hij dus als die gelukkige mensen op straat nou, ziet, hij was daar erg mee bezig. De dus, neiging heeft om ze gewoon... Uh, paf. Die neiging ja. had hij dus heel sterk. Die moest hij dus steeds onderdrukken. En dat is best wel... Op het moment dat hij dat zei, dacht ik echt mijn eerste gedachte was... Oh, ik moet niet lachen. <laughs> ik moet niet lachen. Nu meer. Dat, is echt, dat schoot echt door mijn hoofd. Dat ik ook, ook lach toch niet te veel. Zie je heel happy uit. Maar dat ging later wel weer beter. Maar het was echt mijn eerste gedachte. Dat ik denk: oh god, weet je. Niet gelukkig zijn. <laughs> niet bij deze man. Niet lachen. Ja. Maar ja, dat, uh, hij heeft gelukkig hulp gezocht. En ik hoop maar dat dat. Uh, het leek even goed met hem te gaan, maar het gaat nu weer minder goed met hem. Dus ik weet niet zo goed. Want je hebt uh, nog steeds contact, Hoe Nou gaat hij, ja, ik heb wel contact met mensen, maar deze man schrijft een blog. En waarin die... hij zijn terugkeer in de maatschappij uh, probeert te beschrijven. Het moest natuurlijk van zijn therapeut. Uh, was oh. En dat doet hij dan heel braaf, maar, of dapper, moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar dat is voor hem ontzettend moeilijk. En ja. hij zal niet van zin zijn om zich nog eens uit te laten zien. Nee, dat mag niet meer ook. Hij is echt nu het leger uitgezet. En dan? Want waar leven die mensen dan vervolgens? Nou, van de uitkering van het leger. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Als ze geluk hebben. Ja. Um, uh, nou ja, het blijkt ook wel uit hoe je het beschrijft. Is dat je uh, echt begaan was met, mm. uh, met deze uh, jongens en mannen. En um, in één geval ging je zelfs zo ver dat je die uh, jongen meenam. Ja. Naar dat shabby appartementje. Ja hoor, ja. Een cameraman. <laughs> daar heeft hij zeker Joost van <laughs> Herwijn was er ook bij. En de geluidsman was daar ook bij. En zij vonden dat best gek. Nou, niet alleen gek, ze vonden het doodeng. Ja, het was ook. Best hij zo, heeft het ja. slot op zijn deur ja. gedaan van zijn slaapkamer. Simone de Vries niet. Maar dat gaat toch wel een beetje ver. Ja, dat gaat heel ver. Ik ben er eerst om aan toe te geven, maar. Dit was een jongen die had een enorme angstaanval. En die vroeg. Wat was er gebeurd? Hij nou, was, er was daar in. Pielien, uh... in het, uh, dat verzetscafé. En hij was. Ik, ik weet niet precies wat hem getriggerd had. Maar misschien omdat wij gepraat hadden of iets. En hij werd heel erg angstig. En hij, hij, hij voelde zich heel naar. En hij moest het aan zijn vader denken die dood was. Nou weet ik veel wat er allemaal Het was een beetje onzamenhangend. Maar hij vroeg echt aan mij. Je moet me niet achterlaten, je moet me niet achterlaten. Kan ik niet met je mee? Ik zal heel braaf zijn en gewoon gaan slapen. Maar ik kan niet hier alleen blijven. Nou, dan ga ik echt niet zeggen... Ja, jongens, sorry, maar ik ben aan het filmen. Daar hebben we even geen zin in, hoor. Dat, ik kan het gewoon niet... Ik vind het zo... Ja, ik vind het ook stom om te zeggen dat dat niet goed is. Omdat, nou, wat ik net zei over dat die... Kleg je nou, daar een conflict over met uh, cameraman en geluid? Nee. Want, nee. Nee, die zijn waanzinnig loyaal. En die hebben wel gezegd dat ze dat ook best heel gek vonden. Best ik, heel gek. <laughs> nee, maar ik zei het moet gewoon. Sorry. Het is echt... Uh, dat, ja, nou, sorry, maar het moet even. En ik, mm. ik was ook echt niet bang voor die jongen... omdat ik wist dat hij zijn medicijnen zou nemen en naar oud zou gaan. Dus dat is, is ook gebeurd. Hij is gewoon op de bank gaan slapen, maar... Ik wou zeggen. Maar zijn die contacten dan zo uh, innig of zo? Be, be, ben nee. Je dan, de, de, nee, dat is. Want niet ik te... kan me daar niks bij voorstellen. Want het zijn echt behoorlijk wat mensen die je laat zien in die film. Ja. En ze vertellen je echt. Uh, nou, ja, de, nou ja, wat we net hoorden: heftige zaken. Nou, hoe het... sterk is de band die je dan hebt met, met die mannen? Met, nou, dus je moet heel, denk ik, heel open zijn zelf. Mm -hmm. uh, en ik heb echt ook wel, ik ben, was daar dus al weken mee bezig en die crew was er helemaal niet. En toen heb ik wel echt veel met mensen opgetrokken en uh, geluisterd naar ze. En uh, uh, als, er gaan mensen ook huilen. Natuurlijk heb ik ook wel gehuild en zo. Weet je wel, echt dat schept wel een band of meegaan met, mm -hmm. uh, weet ik veel, een barbecue. En maar dat, dat zeg je dan zo. Heb ik ook wel gehuild. Dat gebeurt dan dat iemand dat, dat je zo gebeurt, in het verhaal ja. verzeild raakt. Ja hoor. Dat diegene jou vertelt. Ja. En dat als iemand anders gaat huilen, dan dan vind ik het ook moeilijk om daar gewoon bij te zitten. Dat gaat er gewoon automatisch. Soms. Hmm. Maar ik vind dat wil ik wel even benadrukken. Dat ik vind niet dat ik dan zelf vind ik niet dat ik te betrokken ben, omdat ik ik vind namelijk ik kan niet daar zo rondlopen en tegen iedereen zeggen: hé, hey, uh, jij voelt je heel kut en ik wil graag dat je dat nu allemaal gaat vertellen. Mm -hmm. uh, terwijl de camera loopt en daarna gaan wij weer naar huis. Hè? En dat ik dan niks teruggeef. Dat vind ik gewoon zo, zo, zo ben ik gewoon helemaal niet. Nee, nee. Dat kan ik niet ook. Nee. Dat vind ik ook totaal. Uh, ik zou ook zo helemaal niet willen zijn. Dus ja, in die zin. Uh, is het wel zwaar geweest natuurlijk. Maar dat is, was volgens mij ook de enige manier om die mensen aan het praten te krijgen. En om het op deze manier voor elkaar te krijgen. Dat denk ik. Ja. We, we zijn nog helemaal niet toegekomen. Want dat, dat is volgens mij ook nog een verhaal op zich. Dat je gisteren dus die film hebt laten zien mm -hmm. in Doorn. Uh, mm -hmm. in, bij onze veteranen. Ja, nou. Hoe was dat? Dat was een heftige ervaring. Ja? Ja. Zozeer niet voor mij, als wel voor hun. <laughs> Want er waren erg veel mensen op afgekomen. Um, Hoe ver? Ja, een stuk of tachtig. Uit het hele land en van alle leeftijden. Dus echt hele oudjes en jonge jongens. En uit alle oorlogen en uitzendingen. Indië, B Bosnië, Libanon, Nieuw-Guinea, Cambodja, weet ik veel. Alles. En, en er was een oproep geweest? Ja, zo? er was een oproep geweest in het Veteranenblad... Uh, voor een, uh, ja, ik, ik vond het ook wel heel belangrijk om te laten zien aan hun. Want ik dacht, ja, misschien um, is het wel zo dat over die Amerikaanse soldaten... dat dat een soort andere wereld is die zij helemaal niet herkennen. Mm -hmm. en, en dat had ik vervelend gevonden. Hè? Want, inderdaad, van waarom doe je het dan niet over Nederlandse soldaten... En, maar het was zo dat die film sloeg echt in als een bom. Dus ik heb echt, er kwamen alleen maar mannen op mij af, in tranen en met verhalen waarvan je kippenvel kreeg. Uh, echt, het was één man. Ik zag hem al tijdens die film, uh, moest hij getroost worden door iemand anders. En toen kwam je af naar de film, zei, ik zei ik, gaat het een beetje nee? Ze zei het gaat helemaal niet. Ze zei, wat is er dan? Ze zei ja, die hersenen, want dat is een verhaal in de film. Mm -hmm over iemand die hersenen moet oprapen. Dat heb ik ook moeten doen, zei hij. Maar die man heeft het dus over 40 jaar geleden dat hij dat gedaan heeft. Of langer nog, 45 jaar geleden. En bij al die mannen, die naar mij toe kwamen althans... die, mm -hmm. die helemaal in tranen waren of overweldigd... door uh, de, de herkenning van alle emoties en uh, wat het weer opriep... was het zo uh, aangrijpend om te zien dat... Uh, dat, uh, dat, dat trauma, hoe zeg je dat, het zo dicht onder de oppervlakte ligt. Er is echt niets voor nodig. Dat dan spat het er zo weer uit. Dat vond ik echt zo aangrijpend. Want is mensen die, die in Nieuw-Guinea zijn geweest... Nou ja, wanneer was dat? Uh, dat oh, je denkt... ja, is wel langer dan 40 jaar geleden. is echt lang geleden. En er was een man die zei, ja, ik zie nu pas in de film... Was, wordt dan een vrouw ook geportretteerd hè, met haar man die er heel slecht aan toe is. En bij hun heb ik gefocust op die vrouw. En hij zei dat hij ineens zag uh, hoe het voor zijn vrouw geweest moest zijn. Hoe hij zich al die jaren heeft gedragen nadat hij terug was. Echt als een ja, heel uh, vervelende man, man om te hebben. Je hebt dus een universeel <laughs> verhaal verteld en nou, niet alleen maar van die... Uh... Dat bleek. En dat ja. was ook wel weer heel schokkend, natuurlijk. Dat, uh, dat hier in Nederland, waar je zou zeggen dat de hulp heel goed is. Waar ik ook van overtuigd ben, dat het echt uh, ontzettend. Juist de hulp hier. Nou, volgens mij wel, ja. Hmm. De, volgens mij wel. Wat ik, hoe ik dat dan kan inschatten, hè? zeker als je het vergelijkt met uh, Amerika. Maar dan nog. Weet je, je er zijn gewoon dingen waar je nooit meer overheen uh, zou komen. Nee, en, en, en de vrouw waar je net op doelde... is neem ik aan die, die dikke vrouw. Mm -hmm. hele jonge vrouw. Een, ja, een heel schat jong. van een vrouw. Ja. Die dan op een gegeven moment ook breekt en moet huilen. En mm -hmm. tegen jou zegt... de ochtenden zijn zo ja. verschrikkelijk. En dan moet ze nog harder huilen. zegt ze, Maar de middagen ook en de avonden en de nachten. Oh, het is echt... Nee, dat is vreselijk. Ja. Het is een heel naargeestige film, hè? Ja. <lacht> ik kan Zij... <lacht> stralen en begon maar weer te lachen nee dat is zo dat is zo en dat wilde ik ook heel graag Want ik wilde gewoon niet een happy end of iets dat je dacht van ja het valt allemaal wel mee of maar je wilde ook geen goed. pamflet nee ik wilde ook geen pamflet Nee, dat was dus nog best lastig om daar tussen te komen. Toch is het wel echt een anti-oorlogsfilm. Als je die film hebt gezien, dan denk je wel wat. wat dat, ja, vind je? Het de, ja, dat vind ik wel. Het is de waanzin ten top, toch? Nou, ik heb wel aan het einde. zit een uh, generaal die, die nog een toespraak houdt op Memorial Day. En die noemt alle. ja, zo'n wapenfeiten van het Amerikaanse leger nog eens fijntjes op. Waar ze zijn geweest. En hebben geholpen ook. Of hebben... En dat zijn heel veel dingen. Er zitten natuurlijk verschrikkelijke dingen tussen. Maar ook, uh, hij heeft het over een blanket of freedom. Wat ik ook wel een mooie uitdrukking vond. Ja. <laughs> maar ja, zoals iemand zei tegen mij ook. van Ja, uh, als wij jullie niet waren komen redden. Dus had je nu Duits gesproken. Hm. Dan, wat moet je daar nou op zeggen? En ik denk, ja dat is waar. Ja. Dat het is geen anti-legerfilm, het is een anti-oorlogsfilm. Nou, zeker tegen Nutteloze oorlog. Ja, want zoals oh. de irak oorlog is het natuurlijk echt verschrikkelijk. En dan het allerlaatste shot. Ik dacht, ja, hoe besluit je zo'n film? Dan laat je een van de militaire veteranen in zo'n prachtige rode auto rondcirkelen met dat jongetje, mm -hmm. een kindje achterin. Mm -hmm. En dat jongetje kijkt dan zo prompt mm -hmm. en vrolijk uh, in de lens. Ja. Dat moet een. Wat is de overweging om het dan zo. Dat is de editor geweest. Mario Steenberg <lacht> in jouw geliefde. Ja. ja, maar afgezien dat het mijn geliefde is, is, is het ook een waanzinnig goede editor. En ik ben heel erg blij dat ik dat nu een keer van dichtbij heb mogen meemaken. Want ik zie altijd alleen maar andere mensen daarmee <lacht> blij zijn, zeg maar. Dus nu heb ik dat echt ook van dichtbij mogen meemaken. En uh, dat was wel een mooie ervaring. En hij ja, dat... komt dan met zoiets, ja. En dan gewoon, dat is gewoon zo. Een heel eenvoudig beeld, eigenlijk, maar dat vertelt wel alles. En Joost, de cameraman, had het natuurlijk gefilmd, echt ook heel mooi. Precies goed, ja, weet je wel. Echt... Prachtig beeld. Ja, ja, het is vrij wrang wel. Nog even, want uh, uh, we hebben nog maar weinig tijd, maar <lacht> als we even naar het gehele oeuvre van uh, Simone uh -huh. de Vries kijken, dan valt in de eerste plaats op dat je tot nu toe alleen maar mannen hebt gefilmd. Uh -huh. Portretten van uh, uh, mannen. Rutger Hauer, John Callan, uh, uh, Erik Kessels hebben we nog niet Kama uh -huh. Kamagurka. En dan nu dus al deze breedgeschouderde uh, uh, soldaten. Mannen. Uh -huh. Vechters. Uh, Macho-mannen. Ja. Nou. Je hebt drie minuten. Wat is je vraag? Why? <laughs> Ik bedoel... Ja, mannen, die zijn gewoon geestig en gek en raar. Ik kijk er gewoon naar als een, als een soort antropoloog, denk ik. Ik vind gewoon mannen, die zijn gewoon anders. En dat trekt me aan. Ik kan ze vaak niet begrijpen en ik ben er ook wel jaloers op. Uh, gewoon vanzelfsprekendheid. Ja, vanzelfsprekendheid. Van, ik heb alle recht om te bestaan en uh, iedereen moet maar oprotten... want ik doe lekker waar ik zin in heb. Het is een heel mannelijke ja, ja. eigenschap. Ja. Daar kan dat niet. kost Echt? jou ja, iets meer, meer moeite. Volgens mij veel meer moeite. Ja. En dan dat prototype, want dat zijn van die macho mannen. Van die, um, ja, macho mannen. Allemaal bedoel je? Die nou je ja, uh, nee, niet allemaal. Ik zou willen zeggen, meer, het zijn meer monomane types misschien. Gericht op dat ene. Heel erg gericht op iets wat ze willen bereiken. En het kosten wat kost, daar gewoon voor gaan. En niet. Uh, daar ja, eigenlijk niets voor op willen geven. Hm. En Mario Steenberg heeft het dus heel goed gezien, jouw editor. Die dan zegt, hm. ze wil de macho man ontleden... de buitenkant doorbreken <laughs> en kijken wat er achter de façade zit. Oeh, ja. Maar wat zit daar dan? <laughs> ja, wat zit daar dan? Um, nou, ik denk dat het ook best wel vervelend is... als je aan, aan het beeld moet voldoen. Hè? Als je eenmaal zo'n man bent, dan heb je ook een beeld waar je... Ja, wat er van je bestaat. Ik zeg het nu heel generaliserend, maar mm, ik zie ook wel, zeker bij die soldaten, mensen daarmee worstelen. Hm. Dat ze tegelijkertijd eigenlijk macho moeten zijn, maar eigenlijk ook zich heel anders voelen. Dat, ik denk dat dat wel hoop dat dat in de film ook wel naar buiten komt. Dat, je dat, dat, hè, het, dat het nog niet meevalt. Nee, dat had eigenlijk heel zwak. En zwaar dat is dan is. zwak uitgedrukt. <laughs> de John Wayne mentality, ja. zoals iemand <laughs> zegt. Wat komt er op de tegel te staan? Een vette Texaanse. Mag het in het Engels? Ja, dat mag. Feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. <laughs> hij klinkt heel spectaculair. <laughs> en als iemand dat heeft uitgericht, ben jij het wel. Ja. Simone de Vries. Het is een, uh, een zeer indrukwekkende film. Gaat hem zien. Bij ja. het ITVA gaat hij in première aanstaande donderdag. Volgende week is hij op tv. Ja, 23 De 23, 23, 23 november. Uur. Ja. 23 uur Oké, okay, zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Margrethe Rijntje spreekt uh, met Lucille Werner. Heeft 65 gehandicapten aan een baan geholpen. En geestelijk die pleiten voor een tik bij kinderen. Dank mevrouw De Vries. Dit was aflevering 2377. Morgen ontvangen wij NRC-columniste Margriet Oostveen. Tot dan. Radio 1. Nee, Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Voor het algemeen constateer ik dat het beleid van binnenlandse zaken op koers ligt. De minister van binnenlandse zaken, Piet Hein Donner. En nu geeft u al toe dat u dus kletst uit uw nek aan. Donderdagochtend live in het NOS Radio 1 journaal. Dat is inderdaad juist. Heeft u een vraag voor Donner? Mail naar nos.nl. Stel uw vraag... En luister donderdagochtend tussen half negen en negen. En ik zal dat ook nader hopen toe te lichten hier. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de eenorde. Het is. Duizend bommen en granaten, nu even niet, jongen. Ik ga op je. Echt...